Mark Hokke met het NOS Journaal. In Washington wordt op veel plekken gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. De autoriteiten houden rekening met een recordopkomst van 100.000 tot 200.000 betogers. Om een gespannen sfeer te voorkomen is de nationale garde niet bewapend. Eerder vandaag werd in Europa, Azië en Australië gedemonstreerd. In veel steden waren meer dan 10.000 mensen op de been... In Nederland waren de protesten in Tilburg en Eindhoven kleiner... al kwamen ook daar veel meer mensen dan verwacht. In Eindhoven waren zo'n 1700 betogers... terwijl de gemeente toestemming had gegeven voor 700. Maar omdat er voldoende ruimte was rond het stadhuisplein... leidde dat niet tot problemen. Olieproducerende landen blijven minder olie oppompen. Ook in juli worden dagelijks bijna 10 miljoen vaten... minder geproduceerd dan normaal, hebben ze afgesproken in een videovergadering... Daaraan deden de OPEC-landen mee en ook andere olieproducenten als de VS en Rusland. In april besloten ze de productie voor mei en juni al te beperken en die afspraak wordt nu met een maand verlengd. Het RIVM zegt geschrokken te zijn van het datalek in de website Infectieradar. Op die site hebben zo'n 60.000 Nederlanders gemeld of ze coronaklachten hebben gehad. Door in het internetadres één cijfer te veranderen... waren persoonlijke gegevens van andere deelnemers te zien... waaronder antwoorden op medische vragen. Het RIVM heeft de site vanochtend offline gehaald. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan en die worden nu getest, zegt het RIVM. Het is niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van het datalek. Het weer, wisselend bewolkt... met in de westelijke helft van het land enkele buien, mogelijk ook met onweer... De temperatuur zakt naar een graad of 10. Overdag ook enkele buien met opnieuw kans op onweer. In de middag wordt het dan iets droger. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Yeah.